In Polen is August Kowalczyk overleden. Kowalczyk was de laatste overlevende van een groep gevangenen... die ontsnapte uit concentratiekamp Auschwitz. In december 1940 werd hij naar het kamp gedeporteerd. Hij vluchtte in juli 1942 samen met 50 Poolse gevangenen. De meeste vluchtelingen werden door kampbewakers gedood... maar negen van hen wisten te ontkomen. Kowalczyk overleed op 90-jarige leeftijd in een verpleeghuis... vlakbij het voormalige vernietigingskamp. Het Syrische regeringsleger heeft gisteren met tanks een konvooi van VN-waarnemers beschoten. Volgens VN-topman Ban Ki-moon vielen er geen slachtoffers, doordat de VN'ers in gepanserde voertuigen zaten. In het konvooi zat ook het hoofd van de waarnemersmissie. Aan het eind van de derde dag van de Olympische Spelen heeft Duitsland zijn eerste medaille gewonnen. Schermster Britta Heidemann veroverde zilver. Brengt Duitsland voorlopig op een gedeelde 21ste plaats in de medaillespiegel. Litouwen vierde afgelopen avond het goud voor een 15-jarige zwemster. Ruta Melotite was de sterkste op de 100 meter schoolslag. Voor de spelen kende niemand haar, maar in de halve finales verraste ze... door al een Europees record te zwemmen. En bij 200 meter vrije slag was de Fransman Yannick Arnel de sterkste. Grote favoriet de Amerikaan Ryan Lochte. Die kwam niet verder dan plaats 4. Dan het weer. Vannacht is het overwegend droog Langs de kust enkele buien en kans op onweer. Minimumtemperatuur ligt rond 11 graden komende dag begint zonnig, vanuit het zuiden raakt het overal bewolkt... en af en toe valt er lichte regen. Het is de komende dag 19 tot 21 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan de AWB verkeersinformatie Eén melding op de N14 Leidsendam richting Den Haag. Die is tussen de aansluiting met de A4 en de afrit Voorschoten dicht. En dat is vanwege opkomend grondwater. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Colette van der Ven. De de de de de Welkom in de bibliotheek van het Huis van de Maan. Iedereen heeft dromen, kleine of grote dromen die je graag werkelijkheid ziet worden. Dromen over het maken van een wereldreis. Dromen over het spelen van een hoofdrol in een film. Mijn gast heeft dromen over een mooier, beter Nederland... Als partner van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie... heeft zij er haar vak van gemaakt om die dromen om te zetten... in vernieuwende, uitvoerbare ideeën. Welkom, Nathalie Lecina. Dank je. Voor me ligt een boek, onder andere door jou samengesteld... Verkenning Nieuw Nederland, met daarin zo'n kleine dertig ideeën... over wat er anders beter, mooier kan in Nederland. Onder andere op het gebied van de zorg, de economie, het kiesrecht. Wat was de aanleiding om dit boek te maken? Nou, eigenlijk begon dat een paar jaar geleden, uh, toen uh, 2008 er een enorme bezuinigingsopgave over Nederland kwam. En twintig ambtelijke werkgroepen in het leven werden gebracht om uh, te gaan nadenken over hoe we Nederland moesten bezuinigen. En ik zag het al een beetje voor me, zo'n soort van operatie van hey, wat kost nu veel geld en wat kunnen we dan met minder gaan doen. Ik dacht, is dat nou het land uh, waar ik, waar we in willen leven? Een land met wat we nu hebben, maar dan alles een stukje minder. Kan het niet anders? En toen dacht ik eigenlijk een beetje: dacht ik, weet je, ik begin gewoon, ik wil gewoon eigenlijk Nederland opnieuw gaan tekenen. Wat zijn de waarden, waar willen we voor staan? Um, en dat kwam onder meer omdat ik uh, op een gegeven moment met een, uh, uh, een Hollandse kaasboer sprak, uh, die eigenlijk oorspronkelijk uit Iran komt, gevlucht is, met uh, ontzettend veel moeite eigenlijk Nederland heeft bereikt, het land waar hij niet wilde wonen, want hij wilde een land met bergen. Maar hij belandde in Nederland. En het enige wat hij wilde, hij is zijn land ontvlucht... omdat hij um, ergens voor wilde staan, omdat hij iets wilde ondernemen. En hij kwam in Nederland aan. En zijn eerste jaren mocht hij alleen maar in een asielzoekercentrum zijn... Zonder, um, ja, zonder te mogen um, werken, zonder te mogen studeren. Hij wilde Nederlands leren, maar dat mocht hij niet. Uit ellende is hij maar illegaal gaan werken. En um, uiteindelijk is hij Hollandse kaasboer geworden in Utrecht... En dat, dat sprak mij wel aan. Weet je? We kunnen wel denken in wat, heeft, wat kost de vluchtelingen... maar eigenlijk willen ze niets anders dan werken. En toen dacht ik, eigenlijk zou ik in deze bezuinigingsoperatie... wat ik zou willen doen, is opnieuw de kaart van Nederland pakken... en kijken waar we nou voor willen staan, hoe we willen samenleven... en wat betekent dat dan voor hoe we met elkaar omgaan. En toen begon ik daar eigenlijk een beetje aan. Toen dacht ik, ja, hartstikke leuk, uh, Nathalie, leuk dat je dat bedenkt. Maar je, bent eigenlijk, je, je hebt eigenlijk geen idee van wat er allemaal kan en wat er allemaal voor ideeën zijn. Dus toen uh, uh, hebben we eigenlijk een beetje gebaseerd op het boek Wolk 777... Wat, wat, wat Willem Verbaan en Gertrude Blauhof hebben geschreven. Daarin schrijven ze over de economische crisis van nu. En zij proberen te verklaren hoe dat komt. En aan het einde van het boek sluiten ze af met een oproep... aan de jongere generatie om er wat aan te doen... Uh, wat voor mij aanleiding was om te zeggen... oké, okay, ik moet dus nu ook echt iets doen, maar ik kan het niet alleen. Ik heb geen idee hoe ik dit alleen moet doen, <laughs> überhaupt, of het kan. dacht ik, nou weet je, waar ik mee ga beginnen... is met een, is een, is een kerngroep bij elkaar verzamelen... van mensen die het interessant vinden en nieuwsgierig zijn... naar hoe het beter kan met Nederland. Zonder de pretentie te hebben oplossingen te kunnen bieden. Gewoon de gedachte van, hé, hey, laten we eens nieuwsgierig zijn... en kijken van als we het nou opnieuw zouden tekenen. Hoe zou het dan zijn... En toen zijn we allemaal mensen gaan bevragen. Uh, mensen die bekend zijn, mensen die dat helemaal niet zijn. Zouden jullie, jullie ideeën voor Nederland... in maximaal twee a willen verwoorden? En zijn jullie bereid om dat in te leveren? En iedereen koost leveren. Voor een, een, mocht zelf kiezen waar hij of zij het over zou willen hebben? Ja, we hebben eigenlijk alleen maar de vraag gesteld... Um, maximaal twee, want wij wisten eigenlijk ook niet. weet je? Je kan Nederland opnieuw intekenen, geen idee wat de antwoorden zijn, geen idee wat de oplossingen zijn. Dus het enige dat hebben gezegd, gezegd... maximaal twee a viertjes. we willen dat het makkelijk leesbaar is. Dus geen hele ingewikkelde uh, gedachtenkronkels. Uh, met jouw beeld, hoe jij denkt uh, dat Nederland beter zou kunnen. Van, van het denken in kosten naar het denken in baten. En die baten hoeven geen financiële baten te zijn. Dat mag ook gewoon waardebaten zijn. En wat kwamen daarvoor um, niet oplossingen, maar suggesties uit... Nou ja, wat ik heel erg geinig vond was dat je de hele AIX zou kunnen vergroenen in één dag eigenlijk. Als maar een derde van de mensen die nu uh, duurzaamheid belangrijk vinden. Als die hun pensioengelden zouden kunnen inzetten in ook duurzame fondsen. Is de hele AIX in één dag groen. Hebben we geen ingewikkelde constructies nodig. Het enige wat er voor nodig is, is een vrij pensioen. Uh -huh. Waarbij ik zelf mag kiezen. nou Dat vind ik eigenlijk gewoon hartstikke geniaal. Ja, er staan Annemarie van Dalen, een ontzettend mooie dame... schrijft over de zin en onzin van kwaliteitsindicatoren in de zorg. Wat nu best wel actueel is. Zij promoveert daar nu ook op. Uh, wat ook gaat over zelforganisatie in de zorg. En waar onder meer buurtzorg uh, een van de mooie voorbeelden van is. Die nu overal wordt aangehaald. Maar goed, dat gaat ook over hoe ga je dus met elkaar om. Probeer je alles te normeren? Probeer je alles van tevoren vast te leggen in kwaliteitsindicatoren... Of moet je soms ook zeggen, van, hé, hey, willen we dingen laten ontstaan? Dan moeten we ook ruimte bieden voor vernieuwing. Ik uh, zag toevallig een uh, verhaaltje uh, wat jij hield op uh, YouTube... over een stad in China, als ik het me goed heb... waar de burgemeester van zei... Um, uh, we gaan zorgen dat we... Nou, misschien moet je het zelf vertellen. Dat is ook zo'n out-of-the-box-denken. Ja, wat daar heel mooi aan is, het is een stad in Brazilië. Het is Curitiba. Uh, en uh, dat is een stad uh, waar ze helemaal geen geld hadden. Maar eigenlijk wel flinke ambitie. Dus die burgemeester wilde wel wat met zijn stad. Hij wilde onder meer dat het de meest duurzame stad werd van, uh, van de wereld. Of in ieder geval van Brazilië. Uh, en hij wilde dat mensen daar goed konden samenleven. En hij heeft nagedacht, ik heb geen geld om iets te kopen. Hoe kan ik, wat heb ik dan wel? En hij dacht, ja, ik heb hele mooie uh, plekken in de binnenstad. Dus... Als een ondernemer daar wil gaan zitten, dan kan ik hem wel vragen... je mag daar zitten op het moment dat je twee straatjongeren per dag eten geeft. Hij heeft nagedacht over... Hey, als op die locatie, als mensen daar een verdieping willen... hoger dan wat alle andere mensen hebben... dan mag dat, als je daar iets voor terug doet. Wij werken in Nederland ook met uh, uh, vrijstellingsbevoegdheden. Je, kan, je mag bouwen binnen bestemmingsplankaders. En het bestemmingsplan biedt ook altijd ruimte voor een vrijstelling. Maar in Nederland is het een vrijstelling... als je gewoon fijn, uh, goed contact hebt met de wethouder. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik heb vroeger in een gebiedsontwikkeling gewerkt. En het was mij een beetje onduidelijk... wanneer je nou wel of niet de vrijstelling kreeg. En in Curitiba hier wel heel slim nagedacht. Die vrijstelling die is waardevol voor de ondernemer. En ik wil daar geen geld voor terug, maar ik wil daar waarde voor terug. Dus je krijgt een extra verdieping als je meehelpt... in de renovatie van een museum. Uh, als jij op die grond wil bouwen, dan kan dat... als jij ook zeg maar zoveel... Uh, uh, stenen huisjes bouwt in de favela's. Dus in plaats van de handel in geld... hebben ze heel direct gehandeld in waarde. En dat heeft ze gemaakt tot een van de meest duurzame steden... van, uh, van de wereld. En uh, ze hebben ook nagedacht over... bijvoorbeeld hoe ga je om met uh, mensen die wonen in favelas... en niet werken. En in plaats van te gaan bedenken van buiten... van hey, zo zou je dat kunnen regelen... zijn ze naar die favela's gegaan... hebben gesproken met de mensen... hebben nagedacht van hey, wat is er aan de hand. Kwamen erachter dat er heel veel mensen waren... die niet zo goed konden lopen... Um, en niet zo goed konden reizen. hebben het hele bussysteem aangepast... Um, zodat, je, zodat ze allemaal zelf, hoe gehandicapt ze ook zijn... zelf in staat zijn om de bus te nemen. Niet zoals in Nederland dat je naar de trein gaat... en dat je drie uur van tevoren minimaal moet hebben gebeld... dat je daar aankomt met de rolstoel. Dat er altijd iemand is die jou naar binnen moet heisen. Want ze hebben daar gezegd... afhankelijkheid moet je zo min mogelijk uh, maken. Dus mensen moeten zoveel mogelijk zelf kunnen. Want dan... Dan is het prettig om te leven. Als je continu afhankelijk voelt, is het niet prettig om te leven. Maar mensen hebben wel um, um, problemen. We zitten soms dus wel in een rolstoel, waardoor het niet makkelijk is om te gaan werken. Nou, dat vind ik wel een Ik dat wel heel stoer hoe zo'n burgemeester dat heeft gedaan. En ook af en toe, ik bedoel het is ook af en toe een beetje misschien neigt het naar wat wij zouden noemen verlicht despotisme. Um, en dan, ik weet wel dat ik af en toe dat, dat beeld heb neergezet en dat mensen dan zeggen: Ja, maar het is vast daar heel anders en niet democratisch, maar het is wel gewoon hartstikke democratisch land. Um, en het, het is wel verlicht despotisme of het is iemand die gewoon heel graag iets voor elkaar wil krijgen en er gewoon knetterhard voor, voor vecht. En een van de meest. Um, um, waar, waar, waar ik hem eigenlijk wel heel stoer vind of moedig, um, maar waar hij ook wel een beetje kantje-woord gaat, zeg maar, is dat die op een gegeven moment in Portugal was geweest. En hij vindt, vond Portugal zo mooi. En hij, wat hij daar zo mooi vond, was dat er echte centra waren in de, centra, in, de, in de steden. Dus dat je gewoon in de stad kan rondlopen, kan flaneren. En dat had je in Curitiba niet. Want er dwars door de, door de binnenstad ging een hele grote snelweg. En hij had bedacht, ik wil dat niet zo'n zo zo binnenstad... wat verpest wordt door auto's. Ik wil ook zo'n mooie boulevard waar je over kan flaneren... En hij probeerde dat uit te leggen, maar niemand begreep hem. Want iedereen dacht: die auto, die auto, die wil ik, die wil ik, die moet ik hier hebben in het centrum. En uh, uh, toen dacht hij: nou ja, weet je, ze, ze, ze begrijpen gewoon niet de taal die ik spreek. Ze hebben niet gezien wat ik heb gezien. Ik moet het ze laten zien voordat ze het begrijpen. En toen is hij zo moedig geweest om te zeggen: vrijdagavond gaan de winkels dicht. En dat laat ik gewoon dichtgaan. En in 72 uur, volgens mij, uit mijn hoofd, zoiets. Gaan wij die hele binnenstad van Snelweg ombouwen naar een uh, hele mooie Portugese steentjes. Een hele mooie uh, Flaneer boulevard. En hij heeft de bouwvakkers, heeft allemaal mensen, ook mensen die geen bouwvakker was. Hij heeft gewoon genoeg troepen bij elkaar gezet. Om in 72 uur uh, die hele boulevard te transformeren van dus Snelweg naar iets compleet anders. En nou ja, ik heb het gezien, het is onwijs mooi geworden. Onwijs moedig. En hij dacht, uh, hij dacht, ja, en dan is het natuurlijk maandagochtend. Want hij heeft dus vrijdagavond, ik weet dus niet in uren weet ik het niet precies... maar vrijdagavond is die begonnen. En maandagochtend was het klaar voordat de winkels weer overgingen. En het gaat niet over een paar lullige metertjes. Het is echt huge. En toen dacht ik, ja, dan is het natuurlijk maandagochtend is het weer open. En dan gaan al die mensen natuurlijk met hun auto's... toch weer over deze boulevard rijden. Dus ik moet daar iets op verzinnen. En toen was hij wel zo wijs om... Uh, basisschoolleerlingen te laten spelen op de boulevard. Want hij dacht, het enige wat auto's kan tegenhouden... is dat ik daar een heleboel kinderen neerzet om te gaan spelen, om te genieten. En het geinige is dat aan het einde van, de, van die dag... Uh, de eerste terrasjes zich vormden op de boulevard. De eerste ondernemers gingen al naar buiten met het idee van... hé, hey, ik kan hier ook wat mee. En er is nooit meer gevraagd om het te veranderen. Bijzonder verhaal. Maar wat zouden wij nou van die burgemeester kunnen leren? Hoe zouden wij hier iets van zijn gedachtegoed mee kunnen nemen? Oh. Nou ja, ik denk wat ik, wat ik wel mooi vind aan hem is dat hij moedig is. Uh, dat hij het lef toont om ergens voor te gaan. En ook durft te falen. Want hij wist heel goed dat uh, als het niet zou slagen die maandagochtend, dat zijn. Nou, dat hij wel kon verdwijnen eigenlijk in ieder geval uit de stad. Mm -hmm. Dus het was die moed. Um, en uh, wat ik wel ook mooi vind is, hij deed het niet voor zichzelf. Hij deed het niet omdat hij nou zo graag uh, een schouderklopje wilde. Uh, hij deed het omdat hij echt heel erg overtuigd was... dat dit de leefbaarheid van, uh, van zijn mensen ten goede zou komen. Dus het is ook... Hij dacht niet in uh, de volgende verkiezingen of in... Uh, de media. Hij dacht, hij, oh, hij dit... dacht niet in, in belangen uh, anders dan uh, een, een mooie stad voor al zijn inwoners. Ja. Yeah. We gaan even naar een plaat die je hebt meegenomen en uh, dat is Ellen Damme. Je hebt twee nummers van haar meegenomen. Het eerste is het Regende Zon. Dus begrijp ik muziek op gedicht van Remco Kampert. Waarom deze keuze. Um, nou, ik vind de titel heel erg mooi. Op de regende zon. Um, ik vind het heel erg mooi dat zij uh, zingt op gedichten. Waardoor je, ja, ik weet niet, gedichten geven meer ruimte om je eigen betekenis te geven aan een lied. En ik vind haar gewoon ook wel heel stoer. Zo'n soort van lief, kwetsbaar dametje. Tegelijkertijd enorm stoer en zichzelf continu ontwikkelend. Dus ik ben ook een beetje, ik dacht, wat neem ik mee? Um, hier naartoe, want eigenlijk vind ik het wel mooi met verkenning in Nederland om iets van Nederlandse bodem mee te nemen, omdat ik het ook wel mooi vind dat als er dan zeg maar wat, um, ik weet niet hoe dat werkt met die um, met geldstromen zeg maar voor, maar ik dacht ik vind het eigenlijk wel mooi als we daarmee de cultuursector helpen. Um, dus zo was ik een beetje aan het nadenken, dacht ik ja, en dan als er iemand is die ik wel bewonder is het misschien wel Ellen Damme omdat ze nooit stopt zich te ontwikkelen omdat ze altijd weer verandert.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 Ach, de blaren die dood zijn, de passen verstorven, alleen in mijn hoofd nog steeds die. Deur. La, da, da, da, da, da. za Luna Colette van der Ven. U hoorde Ellen ten Damme, het regende zon een gedicht van Remco Kampert en het is de keus van Nathalie Lecina die zich als partner van het Instituut Maatschappelijke Innovatie bezighoudt met het ontwikkelen van ideeën om Nederland mooier te maken. Meer informatie over deze uitzending kunt u trouwens vinden op radio1.nl en ook over andere afleveringen. En daar kunt u zich aanmelden voor de nieuw, nieuwsbrief en de podcast. En vanaf morgen is dit gesprek daar ook terug te luisteren. En kijk ook nog even op de Casaluna Facebook site. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. <laughs> voor nu. Ja, je werkt zelf op het terrein van onderwijs, ROC. Um, wat probeer je daar of hoe probeer je daar vernieuwing in te brengen? Um, eigenlijk probeer ik niet zozeer vernieuwing te brengen uh, binnen ROC's. Wat probeer je wel? Wat probeer ik wel? Uh, het is eigenlijk net zoals uh, Verkenning Nieuw-Nederland is. Zoeken naar nieuwe mogelijkheden. En uh, ja, gemeenten staan nu voor hele grote uh, opgaven. Voor hele grote bezuinigingstaken. En uh, ik was eigenlijk wel gewoon ook een beetje nieuwsgierig. Naar? Naar wat je kunt met maatschappelijke vraagstukken bij mbo-studenten. En op enig moment was er een, uh, de Raabank van Leiden, en het ROC van Leiden, waarop op zoek naar iemand die mee kon helpen um, praktijk, proje, pra, uh, projecten vertalen naar de praktijksituaties. En toen dacht ik eigenlijk: dat is wel een hele mooie gelegenheid om meteen te onderzoeken of ze maatschappelijke projecten nou zouden kunnen oppakken. Echte opgaves voor mijn gevoel waar, waar we om zitten te wachten. En het was. Uh, <laughs> ik ben echt helemaal verliefd geworden op MBO-studenten, uh, want ze zijn. Ongelooflijk stoer. Uh, maakt niet uit welke vraag je ze neerlegt. Als je ze vraagt om hulp. Dan, dan gaan ze open en dan gaan ze groeien. En uh, ze gaan het meteen ook doen. Dat is voor mij een groot verschil tussen wat ik altijd gewend was. Ik zag altijd uh, met HBO of WO. Dan, dan komt er een fantastisch plan. En dat is eigenlijk het eindproduct waar we dan heel trots op zijn. Uh, en met mbo'ers, die willen helemaal niet een plan als eindproduct. Die willen het hebben gedaan. Dus ik startte zo met de vraag van. Goh, afval hier op het schoolplein. Zouden jullie facilitaire dienstverleners daar nou niet een, uh, een mooi plan op kunnen bedenken? En toen kwamen ze met een heel mooi antwoord. Ja, ja, maar het is niet met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak. Als wij zeg maar um, een, een plan hebben voor hoe je de afvalproblematiek aanpakt, dan zou je dat moeten doen met prullenbakken, zeg maar, die eruit zien als baskets en ook geluidjes maken als je er wat ingooit. En we hebben dan eigenlijk ook sport- en bewegenstudenten nodig die daar dan een sport van maken en dan gaan we scoren met de afval. Ik dacht, nou oké, okay, ga het maar proberen. Dus uh, aan, aan jullie om langs die metaalbewerkers te gaan van het mbo. Uh, en vraag ze maar of ze jullie baskets willen maken. En ga maar langs de studenten van Sport en Bewegen. En ga die maar eens vragen of ze met jou mee willen denken... over een, uh, een proefdag, uh, uh, Sporten met afval. En dat doen ze dan gewoon. En dan heb je opeens zo'n dag waarbij ze baskets... Uh, met afval gaan vullen en waarbij er gewoon enorm veel lol is... rondom het wegtrappen van afval. En dat ik, nou, dat is eigenlijk gewoon dat had ik niet verwacht als ik die vraag stel dat ik zo'n antwoord krijg. En ik hou heel erg van de recombinaties van maatschappelijke vraagstukken. Dus dat je niet maar één probleem oplost met iets. Ik ben altijd wel een zoeker naar het oplossen van minimaal drie problemen... met één soort van oplossing. En dat was hier opeens, want je had, had hier opeens een stageplek... voor studenten die geen stage hadden, wat opeens obesitas, wat zo'n groot probleem is. dan dacht ik, nou, hey, we laten hier mensen zomaar sporten... zonder dat ze denken dat ze sporten. Want ze denken dat ze mij aan het helpen zijn met de afvalopraam. Dus dat werkte heel goed. We hebben opeens um, een, een, eigenlijk een nieuw plan... wat we ook in de wijk zouden kunnen doen... over hoe je die, met die afvalproblematiek omgaat. Dan, ja, dat is wel op zich heel erg leuk. En zo ben ik steeds meer doorgegaan eigenlijk. Ik begreep dat je ook hebt laten leiden door... Um, wat heet Barefoot College in India. Wat is dat? Nou, ik was een keer naar, ik weet niet um, of je Pink kent. Pink is een soort um, TED-talks, of in ieder geval een bijeenkomst. Ja, hoe leg ik dat uit? Um, waar bijzondere sprekers langskomen. Dus dat is een, een, een, een ding waar heel bijzondere sprekers komen. En ik was daar, en toen um, was daar de, een man die vertelde over het college wat hij zelf had opgezet in India. Hij was zelf van de hogere kasten in India. En het kastenstelsel in India werkt zo dat je je eigenlijk niet mengt met de lagere kasten. En hij was dat eigenlijk stiekem aan het doorbreken, wat niet hoorde. Uh, en hij zei, joh, die mensen die zijn niet minder slim dan dat ik ben. Um, en eigenlijk vind ik dat ik daar ook best wel verantwoordelijk voor mag zijn. Voor hoe we met hen omgaan en hoe dat is. En hij heeft hem de Barefoot College opgezet. Um, wat uh, Barefoot heet vanwege de um, blote voeten waarmee de mensen lopen. En hij kwam erachter dat het, het schoolsysteem... Niet werkt voor, de Ber voor het Berford College. Want diploma's um, zijn geen erkenning. Of ze erkennen je wel, een staat zegt van 'goe, je hebt een diploma gehaald, hartstikke mooi.' Voor maar henzelf het, is het maatschappelijk dan... zegt het niks. Mm -hmm. Voor henzelf is het fijn, ik heb een diploma gehaald. En wat er gebeurde is dat die mannen die daar hun diploma haalden, gingen naar de grote stad en dachten, ik heb een diploma, dus ik ga het nu maken. Maar dat bleek niet zo te zijn. Hij heeft op een gegeven moment besloten om. De, een streep door de diploma's te zetten. En te zeggen, joh, je leert hier om te leren. En niet voor een diploma. Je leert hier omdat je iets wilt toevoegen aan je dorp... of aan je stad of waar je woont. En dat moet jouw motivatie zijn. En uh, dat was wel voor mij ook de schakel uh, bij, uh, uh, bij het werk wat ik doe. Dat ik echt met die student probeer van... hé hey, jongens, je werkt hier niet voor je diploma. Je werkt hier om echt iets te leren en om er voor elkaar te zijn. En je hebt, um, of misschien samen met de leerling, of misschien hebben zij het wel bedacht, maar onder jouw leiding, dat, ik weet niet precies hoe de verhoudingen ligt, maar je hebt uh, onder andere bedacht uh, het Roem en Poen project. Vertel. Um, ja, Roem en Poen. Um, dat begon met die andere projecten met studenten en waarbij. Ik ook wel las in de krant dat voortijdig schoolverlaat een heel groot probleem is. Waarbij ik met mbo-studenten daar af en toe ook over sprak. En ik merkte dat... Um, ik ging soms even zitten in die bankjes. In die, ja, in die ruimtes die van niemand zijn. En daar zaten ze dan een beetje te hangen. En toen vroeg ik ook aan ze van... Hey, wat wil jij nou later worden? En de jongeren die dat niet wisten... Die gingen me altijd met zo'n... Zo'n beetje, zo beetje schaapachtig aankijken. En zei dan, beroemd of miljonair? En dacht ik, oh, beroemd of miljonair? En toen ben ik eerst naar een uh, uh, loopbaanadviseur gegaan. En ik vroeg hem gewoon van, ja, wat doen jullie nou eigenlijk met... jongeren die tegen jullie zeggen, ik wil beroemd of miljonair worden? En toen zei hij, um, zo snel mogelijk uh, terug op aarde trekken... en duidelijk maken dat je dat niet zomaar wordt... En toen vertelde ik dat aan mijn collega's. En ik zei, het zou eigenlijk zo mooi zijn als we die grachtengordel. want ik doe het project in de buurt van Leiden. Um, als we die grachtengordel toch in gesprek zouden kunnen laten gaan... met die jongeren die al uitgevallen zijn... of met de bijna-verteidige schoolverlaters. En een van mijn collega's zei, ja, dat is hartstikke mooi... maar wat hebben die miljonairs eraan? Toen dacht ik, oh, dan moet ik maar even doordenken. Wat hebben die miljonairs eraan? En um, toen had ik op een gegeven moment... stond ik weer voor... Met, met studenten te praten. En toen viel het kwartje. Um, roem en poem moet een project zijn. waardoor we weer om elkaar geven. Um, dus roem en poem vanwege beroemd en miljonair. Dat is ik de, de knipoog daarnaar. En het is eigenlijk zeg maar. Wat, wat, wat, wat uiteindelijk is geworden. met hulp van studenten die hebben meegedacht. is dat we. MBO-studenten. die heel moeilijk aan een stageplek komen. en daarom dreigen uit te vallen. Die ook nog eens een opleiding doen die past bij het begeleiden van uh, uh, jongeren, omdat ze dat later willen worden, dat we die nu al in de rol zetten om jongeren die dreigen uitvallen, niet zijnde zij zelf, echt andere jongeren die, niet dreigen, die dreigen uitvallen, die laten we begeleiden. En dan wel zo dat alles wat die jongeren bedenkt en zegt dat hij later wil worden, dat die begeleider ervoor zorgt dat die daarmee in contact komt. Dus als een jongere die dreigt uitvallen te tegen de studentbegeleider zegt... ik wil laten miljonair worden... dan regelt de studentbegeleider een afspraak met de miljonair... zodat je in het echt kan ervaren hoe dat nou is. En we hebben mooie, mooie uh, gesprekken gevoerd. Dus een, uh, er zijn studenten geweest die zeiden... ik wil later acteur worden. Die hebben een gesprek laten gaan met een acteur. En kwamen vervolgens terug met de opmerking van... Nou, ja, ik weet het nog niet hoor, club, die woont toch niet zo groot. Omdat ze een beeld hadden van... Iedereen woont groot, alles is fantastisch. Het leven van een de miljonair denken ze ook dat het um, probleemloos is. Gezondheid is altijd goed van een miljonair. En uh, die hebben nooit gedoe met vrouw of kinderen. Of met man of kinderen. En het is heel mooi dat je ze zo... Het is een vrij kort traject. In acht weken willen we de jongeren die dreigen uit te vallen... gewoon echt laten ervaren in de praktijk. Uh, waar ze nou eigenlijk over dromen. En welk deel van hun droom dan echt hun hart raakt. En op het moment dat hun hart geraakt wordt dan gaan de begeleiders gewoon weer met ze kijken van... Hey, hoe kun je dit nou worden ook als dit jouw hart zo Want gaat. het is niet zo dat dan valt en de miljonair af en de acteur af... en dan zitten ze helemaal met lege handen. Ja, uh, maar we gaan door tot het bittere eind. Dus we, laten, we hebben afgesproken met die studenten, dat is af en toe wel lastig. We hebben, we hebben gezegd, elke dreigende uitvaller hier laten we niet meer los... Als jij om zeven uur ochtends croissantjes moet brengen... omdat hij anders niet uit zijn bed komt... dan ga je als studentbegeleider om zeven uur ochtends croissantjes brengen... omdat hij anders niet uit zijn bed komt. En het wordt ook gefilmd, hè? Dat, dat de jongeren zelf nog later iets hebben om dit hele verhaal... Ja, het wordt gefilmd eigenlijk ook weer om drie redenen. Eén is dat er ook gewoon stageplekken nodig waren... bij de opleiding Media Vormgeving om daar uitval te voorkomen. Uh, het helpt heel erg de dreigende uitvaller dat er een camera bij is... Overigens, dreigende uitval vind ik echt een heel naar woord. Ik ben op zoek naar een nieuwe. dus beste luisteraar... mocht er een nieuw woord zijn, kom maar op. Uh, maar ze worden dus ook gefilmd... omdat het uh, de jongeren zelf helpt om te gaan staan. Omdat ze anders een interview voeren... op het moment dat er een, een camera bij zit. En het is voor de ploeg studenten die de begeleiding doen... ook heel erg leuk. Klinkt als een heel mooi plan. We gaan weer even luisteren naar Ellen en Damme... En dit keer heb jij gekozen voor Niet Janken. Dat is een uh, gedicht van Ilja Pfeiffer. Waarom heb je hiervoor gekozen? Um, ik vind de eerste vier zinnen erg mooi. Dat gaat over lef en over moed. En wat ze op een hele mooie manier voordraagt. En verder vind ik hem ook heel erg kwetsbaar. grote woorden willen spreken als vrijheid, eigenwaarde en besef dat al wat ons ontbreekt neerkomt op lef om toe te geven dat we moeten breken. Ik zou dan heel erg waardig niet gaan huilen en moedig drie keer kussen op je wang. Dan zou ik ook nog zeggen, wees niet bang, we moeten ons voor waarheid niet verschuilen. Ik zou zeggen zonder zwak te lijken, dat ooit zou worden is nu iets dat was. Mijn zachte lieve vingers om de trekken van een vrij glimmend en ijskoud geweer. De waarheid, en dan zie ik je niet meer. Een droge knal en verder ga ik weg. Woorden zijn gemakkelijk praten. Niet huilen is nooit echt mijn ding geweest. En daarom sukkelt alles zomaar voort. Zoals verkeer om een rotonde kruipt. Zoals een sleur in mijn gebaren sluit. De vrouw die ik ooit zijn wou, is vermoord. krijgen nog even een NCRW-boodschap en leuzen, maar dat is niet zo. Des te beter, want uh, Ellen en Damme hoorde u met Niet-Janken. Ilja Pfeiffer, een gedicht van hem. En grappig genoeg sluit jouw keuze heel erg aan bij wat wij het volgende uur gaan doen. En dat wist ik niet dat, dat jij plaats zou meenemen van Ellen en Damme... die uh, dichters zingt, want we willen volgend uur... Um, naar aanleiding van de uitspraak van Henny Vriend in Zomergasten... die zei dat er maar één gedicht fatsoenlijk op muziek is gezet... namelijk Tioep Tioep um, van Jan Handel door Ton Amerika. Um, toen dacht ik, nou, volgens mij zijn er meer. En jij komt al met het bewijs, jij neemt al een hele cd mee... met gedichten op muziek gezet, prachtig op mu muziek gezet. En daar gaan we dus het tweede uur naar luisteren, poëzie op muziek. En heeft u nu zelf poëzie op muziek die u ten gehore wilt brengen... dan kunt u bellen naar 0800-1121... of mailen naar casaluna.ncrv.nl. Bijvoorbeeld dat u achter het piano gaat zitten... en uw vrouw gaat zingen of andersom mag ook. We horen het allemaal helemaal graag. En we gaan één uur prachtige poëzie met prachtige muziek horen. En met een mooie introductie door Nathalie Leessina. Nathalie, waar wortelt... Um Waar, waar liggen de persoonlijke wortels van je inspiratie? Dat is een grote vraag. Ik zou hem best doen om daar een stukje antwoord op te geven. Um, nou ja, eigenlijk ook wel een simpele vraag. Um, alles wat ik doe zit heel erg in mij of komt uit mij. Ik zou willen dat, dat, doel, dat ik kon zeggen dat het uit, uit alles kwam... maar ik merk dat wat ik doe heel erg verbonden is met wie ik ben... ben en waar ik vandaan kom... En uh, het is de zoektocht om uh, er misschien ook gewoon te mogen zijn. Um, dus uh, ik ben op zoek naar... Een, ja, hoe, uh, hoe geef je jezelf een plek op deze planeet? Wat, wat wil je doen? En ik merk voor mezelf, ik wil dingen doen die van betekenis zijn. Ik wil ergens gewoon een aai over mijn bol misschien. Alleen dat heb ik dan wat groter gemaakt. Um, en uh, ja, ik denk dat het... Uh, Goh, ik denk dat het voortkomt. Ik ben uh, geboren in Australië. Ik zal daar maar eens even mee beginnen. Uh, en daar heb ik heel kort gewoond. En vervolgens woonde ik in Nederland. En ben ik ook verhuisd naar Frankrijk. En ik heb drie nationaliteiten. En het merkwaardige vind ik bijvoorbeeld... dat ik aan de andere kant van de wereld ben geboren. En toch een westerse allochtoon ben. Ik ben dan wel een allochtoon... Want ik heb drie nationaliteiten. Dus men heeft bedacht, uh, dan ben je een allochtoon. Als jouw moeder in het buitenland is. Sterker nog, mijn kinderen zouden ook nog allochtoon zijn. Wat ik op zich al dus heel onmerkelijk vind. Want ik voel me Nederlands. Ik zet me in voor Nederland. Uh, maar goed, ik ben dan een allochtoon. En mijn kinderen zouden dat ook zijn. En merkwaardig vind ik ook, omdat je dan in Australië bent geboren... noemen we dat dan westers allochtoon. Een soort van goedkeuring. Van joh, dat is in ieder geval... Het is wel de andere kant van de wereld. Het is verder dan Turkije... Maar stempeltje Westers. En daarmee ben je ongevaarlijk. Zo, zo klinkt het een beetje. En dat, daarmee zet het me wel steeds te denken: van hoe zien we, door welke um, bril kijkt men nou naar de wereld voor de betekenis van normaal? Of voor de betekenis van oké? Okay? Mm -hmm. um, en dat is wel een van de dingen die mij, die mij soort van vormt, is gewoon überhaupt die verwondering. En verder, ja, weet je, mijn, mijn leven is misschien een beetje een eigenaardige. Um, eigenaardige uh, geschiedenis geweest. Ik ben uh, van Australië naar Nederland verhuisd. Nou, daar heb ik op zich niet zo heel veel van meegekregen van die verhuizing, want van Australië weet ik niks meer. Um, en tot mijn uh, zevende woon ik in Nederland. En op de ene, voor mijn gevoel van de een op de andere dag heeft mijn moeder ons onder de arm genomen, mijn broertje en mij. En we op opeens in Zuid-Frankrijk. Met achterlating van je vader? Met achterlating van mijn vader, ja. Dat, die, die, dat huwelijk was niet echt een heel goed huwelijk. Op zijn zachtst gezegd. Uh, dus op de een of andere dag waren wij eigenlijk verdwenen naar uh, Zuid-Frankrijk. Um, en het merkwaardige was dat we ook echt gewoon een soort van... Ja, beam up, scuddy, zeg maar. Uh, we waren echt opeens daar. En dat, uh, voor die tijd spraken we thuis Nederlands. En toen opeens niet meer. En ik mocht met mijn broertje ook niet meer Nederlands spreken. Dus dan heb je opeens een soort van uh, best wel ruptuur... Met een uh, soort van alles wat vertrouwd is, laat je los. Je komt in een situatie waarin eigenlijk niks vertrouwd is. We wonen we in een caravanetje van, uh, nou, uh, wat zal het zijn, 6 vierkante meter? Ik heb geen idee eigenlijk. Misschien nog wel kleiner. Dat is heel klein hoor. 6 <laughs> vierkante meter misschien, misschien wel ja. genoeg. <laughs> Ik heb eigenlijk geen idee over afmeting. En dan kom je erachter dat het ook heel fijn is, a, om niks te hebben. Ik weet nu door die ervaring van, hé, hey, het is helemaal niet erg om niks te hebben. Nou, Zuid-Frankrijk met een zonnetje. Nog wel, denk ik, minder erg dan in Nederland met min 15. Maar goed, dan woon je opeens op zo in zo'n heel ander land... waar niks vertrouwd is, waar de school heel anders is. Waar je van 9 tot 5 school hebt. Waar je eh, opstaat als de directeur binnenkomt in de klas. Dan gaat zo'n hele klas opeens omhoog. Wist ik veel. Wij hadden meester Kees of zo. Um, dus dat is echt heel gek. En um, ik weet nog, zeg maar, dat... Um, de eerste dictee dat ik had, schreef ik WIE oui, met W-I-E. En ik was al heel trots dat ik dat kon schrijven, denk ik. Um, maar toen heeft de juffrouw mij naar voren geroepen. Wat doe jij nou? Want die dubbele W of die W die kennis in Frankrijk... Ik überhaupt niet zo heel erg. En het mooie was dat diezelfde middag... een Marokkaans jongetje uit de klas naar mij toe liep. Hisham heet hij. En die zei, jij begrijpt niet zo goed hè? hoe je goed moet schrijven. Mijn zus is veel ouder... Zij kan je wel Franse les geven. Toen ging ik smiddags een aantal middagen naar, uh, naar Isham geweest en naar zijn zus. En die heeft mij Frans geleerd. En uh, dan merk je. Dus dat is wat, ik, wat, wat dat mij heeft meegegeven is. hoe fijn het is als mensen zien. Uh, gewoon heel simpel wat je nodig hebt. En dat gewoon aanbieden, zonder de redder te zijn. Isham was gewoon een vriendje, zeg maar, waar ik ook mee speelde. Het grappige is dat je dat eigenlijk nu ook doet in je, in je, in je werk. Uh, je, je kijkt en je ziet uh, en je biedt aan zonder de redder te willen zijn, zonder de oplossing. Je stimuleert, maar je komt zegt niet van hier heb je het. Dus dat is een mooie parallel met dat verhaal wat je nu zelf vertelt. Je zei ook net voordat we begonnen met het gesprek: uh, door dat verleden ben ik ook erg gehecht of koester ik ook erg mijn vrijheid. Kun je dat uitleggen? Uh, mm -hmm. uh, ja, denk ik. Ik ga het proberen uit te leggen. Ik, heb, ik, ik ben uh, nog niet zo heel oud. Dus ik denk dat ik over een paar jaar nog beter kan kijken... naar de betekenis die dingen hebben in mijn leven. Maar voor nu uh, denk ik dat... Uh, um, we hebben een beetje eigenaardig leven gehad... waarbij we ons steeds moesten verstoppen. Dus mijn moeder was gewoon heel erg bang voor... Uh, ja, ik weet niet precies waarvoor, maar we waren continu op de vlucht. Dus ik zat elk jaar op een andere basisschool. En als de deurbel ging, verstopten we ons in de kast. Of uh, als we in de auto gingen rijden, moesten wij op de, mochten we niet door de raampjes gezien worden. Vissers in de buurt waren spionnen. Echt best wel een beetje gek eigenlijk. Uh, en ik weet nog dat ik tegen mezelf zei... Joh, op een dag ben je vrij. En als ik vrij ben en dat ben ik nu, dan ga ik dat gevoel van vrijheid ook nooit meer loslaten. Um, en ik koester um, heel erg dit land, Nederland, waarin we zo vrij zijn... waarin we dingen mogen zeggen, waarin we dingen mogen schrijven... en waarin we zo rijk zijn. En ik zou het zo mooi vinden als alle Nederlanders... heel eventjes door mijn ogen zouden kunnen kijken over... jongens, we zijn zo rijk, we hebben zo'n mooie wereld gemaakt met elkaar. Wees goed voor elkaar. Zorg gewoon voor elkaar. Nou, dat lijkt een prachtige slotwoorden van dit gesprek. Het volgende uur, ik zei het al, we gaan iets heel anders doen dan gebruikelijk. We gaan luisteren naar poëzie op muziek. Want er is ontzettend veel mooie poëzie op muziek gezet. En als u daar een bijdrage aan kunt leveren, dan horen wij het graag. U kunt bellen met 0800-1121... Of mailen naar kazeloenapstaartje En dan zijn we er weer na het nieuws van 1 uur. Dankjewel, Nathalie, voor dat je er was. Ja, ook.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 Ach, mevrouw Boomsma, mevrouw Boomsma. Ik kom met nieuwe verhaaltjes halen. Heb jij even een bord? Ja. Was lastig. Nee hoor. Gebeurt er nou eigenlijk nog wat mee? We zijn dus een plan om ze uit te geven, maar dat zal nog even duren. Als jij even de getallen en de aantallen opgeeft, dan vul ik ze wel in. Protocol 481 tot en met 497. Dat is het werk van meneer Asjes. Vroeger ging dat allemaal veel gemakkelijker. Toen hoefde ik alleen maar de tijd op te geven die ik eraan gewerkt had. Dat is toch echt niet zo, geloof ik? Nee, zo is het wel. Protesteert u maar niet. En toen heten ze ook ineens geen verslagen meer, maar protocollen. Ik geloof toch echt dat u zich vergist? Hindert niet hoor. U hebt gelijk. Je moet je werk belangrijk maken. Ik weet het niet meer. Nou, maar ik ben er wel zeker van. Want het is begonnen toen meneer Asjes hier kwam werken. Maar doet er niet hoor. Wat waren dat voor gruwelverhalen over jou? Zo gaat het nou altijd! Ik heb de naam. En dat komt omdat jij me toen hebt opgedragen om de werkuren te noteren. En in plaats van dat je dat rechtzet, zit je er met een slap lachje bij. Ik kan me zo gauw niet herinneren hoe het gegaan was. Nou, ik herinner het me heel goed. Maar het kan me ook eigenlijk niet schelen. Het is voor haar rekening. Het irriteert me alleen dat ze het altijd over die verhaaltjes heeft. Denk er eigenlijk over om me eens te laten afkeuren. Nu ik in 89 zit, is dat wel interessant geworden. Gelijk heb je. Wat ik jou was, zou ik het ook doen. Want het Calvinistische schoolbesef moeten we maar eens af. De meeste van mijn vrienden hebben zich trouwens al laten afkeuren. Dus je krijgt zo langzamerhand het gevoel... dat je de enige bent die nog zit te soppelen. Hoe hoog is die uitvinding eigenlijk? Die uitkering. Is behoorlijk hoog. Je kan gemakkelijk oplopen tot 95% als je alles meerekent. Je moet rekenen, je hebt ook allerlei onkosten niet meer. Dan zou je het wel gek zijn, hè? dat is niet het niet. Een vriend van mij, bijvoorbeeld, die heeft zich gek laten verklaren. Dat is geen enkel probleem, dat lukt je zo. En die krijgt nou netto 22.000 euro heeft een boerderijtje gekocht in Friesland... en verbouwt zijn eigen groenten en aardappelen... en verder ligt hij de hele dag in de zon. Nou, oh, terwijl je winst. Zo kun je het wel stellen. Wij hebben vandaag twee belangrijke zaken te bespreken. De uitwerking van het voorstel van de heer Wiegel... die u door de heer Koning is toegezonden en ons oordeel over de vier artikelen die wij van u voor het volgende nummer hebben ontvangen. Voegt u daar nog als derde punt bij de kwestie van het verenigingsnieuws... en de ledenlijst van de Vlaamse Vereniging voor Volkscultuur? Dat voeg ik er nog aan toe. Ik stel voor dat wij deze onderwerpen afhandelen voor wij gaan eten. De heer Koning is met het restaurant overeengekomen dat zij ons niet aan een tijdstip oefen te binden. En dan zegt gij wel eens dat zoiets bij u niet kan? De heer Koning kan alles. Bij ons zijn de restaurants na half twee leeg. Dat zijn een van de zaken die wij van u nooit zullen begrijpen. Maar zij blijven er wel gezond bij, nietwaar? <lacht> zijn wij dan niet gezond? O oh, ja, ja, ja, ja, ja. Gij in ieder geval. <lacht> dat wil ik maar zeggen. Maar uh, ik onderbrak u. Dan stel ik eerst het punt van de literatuurinformatie aan de orde. Daarover kunnen wij kort zijn. In deze vorm kunnen wij dat niet accepteren. En waarom niet? Ik heb dit door de broekeeren laten uitrekenen. Dit komt ons op de minste 50 bladzijden drugs per jaar. Extra. Daarvoor hebben wij eenvoudig de middelen niet. Dat is een argument. Maar daar tegenover staat de ruimte die we winnen nu het Verenigingsnieuws en de ledenlijst van de Vlaamse Vereniging niet meer worden opgenomen. Daarover zullen wij het zelfs hebben. En jij ziet geen mogelijkheden om het te bekorten? Nee, het zal eerder langer worden. Het zou bekort kunnen worden als de Europese literatuur eruit verwijderd werd en wij ons beperken tot de Nederlandse literatuur. Daar ben ik beslist tegen. Ik vind dat voorstel zo gek nog niet. Ik wel. Wat er bij ons op ons vakgebied verschijnt, is vierde of vijfde rarts. Daarmee geven we absoluut geen beeld van ons vak. En daar gaat het om. Daarover verschillen wij dan van mening. Ik zou u zo een aantal voortreffelijke studies kunnen noemen... die de verstreken jaren in Vlaanderen verschenen zijn. Neem de studie van onze vriend Jan Nelissen naast mij over de kar. Ja, ik ben toch niet de enige. En dat is wat ik probeer te zeggen. Maar die werden toch al besproken. Dan stel ik voor dat we het daarbij laten... Moeten wij het dan nog in de redactieraad brengen? Als wij het hier met z'n vieren eens zijn... dan hoeven we het niet in de redactieraad te brengen. Natuurlijk moeten we het in de redactieraad brengen. Het alleen al omdat het een voorstel van Wiegel is. Bovendien ben ik het er niet mee eens. Dan brengen we het in de redactieraad. Maar ik voorspel u daar geen succes. Uw voorstel is te kostbaar. Dan het tweede punt. De vier artikelen die u ons hebt toegezonden eerst een kop koffie en schrikken. Ik moet u bekennen dat ik hier tegenop heb gezien. Ik verwacht van u een rond oordeel. Daarover zijn we hier bij elkaar. Daarom juist. De heer Koning en ik hebben ze met aandacht gelezen. En om u de waarheid te zeggen, wij vinden ze beneden de maat van ons tijdschrift. Drie van de vier zijn scripties, heel goede scripties. Van stuk voor stuk begaafde studenten. Maar het zijn naar ons oordeel geen artikelen. Op dat punt verschillen wij dan van mening. De scriptie is voor mij pas goed als het het niveau van een artikel heeft. Anders is het geen scriptie. En dit zijn vier van mijn beste studenten. Daarvan zijn wij overtuigd. En het materiaal dat zij bijeengebracht hebben is bijzonder waardevol... Maar wat wij misten is een commentaar, waardoor het in een breder kader geplaatst wordt. Alles kan altijd beter. Maar zoals ze hier voor ons liggen, verdienen zij ten volle een plaats in ons tijdschrift. En wat het vierde artikel betreft, daartegen hebben wij het bezwaar... dat het op de laatste alinea na uit de tekst van een artikel van u bestaat... dat wij al eerder gepubliceerd hebben. Ook dat kan waardevol zijn... De tekst verdiende het om nog eens onder de aandacht gebracht te worden. Dat ben ik met u eens, maar dan onder uw naam. En nu? Wat is uw conclusie? Ons past geen conclusie, aangezien het hier bijdragen van Vlaamse auteurs betreft. Wij geven u slechts ons oordeel. U mag daarmee doen wat u goed denkt. Dan zullen onze vriend Nelissen en ik ons daarover beraden. Maar ik verwacht niet dat wij in deze uw oordeel de doorslag zullen laten geven. Daar zullen wij u niet hard om vallen. En dan nu het derde punt. Het verenigingsnieuws en de ledenlijst van de Vlaamse Vereniging. Ik heb u gevraagd dat punt op de agenda te plaatsen... omdat wij wensen terug te komen op onze afspraak... de stukken van de vereniging buiten het tijdschrift te houden. We hebben dit besluit voorgelegd aan ons bestuur... en daar was men unaniem van oordeel dat een tijdschrift... dat voor een aanzienlijk deel bekostigd wordt... uit de lidmaatschapsgelden van de vereniging... ook als orgaan van de vereniging beschouwd dient te worden... en bij gevolg de officiële stukken dient op te nemen. Maar het bestuur, dat bent u. Ik ben de voorzitter. Naast mij hebben we nog vier andere zittingen in het bestuur... en niemand van ons vermocht in te zien... waarom het opnemen van de namen van onze Vlaamse vrienden... afbreuk zou doen aan de stending van ons tijdschrift. Heb jij daar bezwaar tegen? Ja, natuurlijk heb ik daar bezwaar tegen. Daar hebben we toch allemaal bezwaar tegen. Als het zo duidelijk het karakter van een verenigingsorgaan heeft... dan stoot dat de Nederlandse abonnees af. En hoeveel Nederlandse abonnees zijn er dan wel? Tachtig. En daar staan dan ruim 300 Vlaamse abonnees tegenover. U kunt mij niet uitleggen dat dat geen verplichting is. Ja, de verplichting om het een duidelijker Nederlands karakter te geven. Dat ook de Nederlandse lezers aanspreekt. Daarin zult u dan mij op uw weg vinden. Zolang ik redacteur ben, zal ons tijdschrift een Vlaams tijdschrift zijn. Met een Vlaams signatuur. In dat geval zullen de Nederlandse redacteuren met genoegen hun plaatsen inruimen... voor twee Vlaamse redacteuren. Geen het bezwaar voor u en ander? Uitstekend, dan zijn we uitgepraat. Maar we kunnen op dit punt toch wel wat water in de wijn doen. Zo belangrijk is dat toch niet om daarvoor de banden met Vlaanderen door te snijden. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En ik zie ook absoluut niet in wat voor bezwaardig tegen is... om die mededeling en de ledenlijst in een los katern toe te voegen. Omdat onze Vlaamse abonnees eraan hechten... om hun naam in hun eigen tijdschrift vermeld te zien. Is dat zo verwerpelijk? Ik vermag dat niet in te zien. Ja, toch begrijp je dat niet. Dat hoeft u ook niet te begrijpen. Hij zit daar misschien anders in. Maar ik heb rekening te houden met de gevoelens van mijn Vlaamse vrienden... Gij zou die moeten ontzien. Ik ben dat met u eens. Het gaat niet aan om voor zo'n kleinigheid onze jarenlange vriendschap te verbreken. Mag ik daaruit besluiten dat wij bij meerderheid en derhalve langs democratische weg besloten hebben om de betreffende stukken ook voortaan in ons tijdschrift af te drukken? Dat mag u besluiten. Meneer Pieters, mag u iets persoonlijks vragen? Vraag jij gerust, ik zal u antwoorden. gesteld uiteraard dat ik dat kan. Het valt mij op dat u uw trouwring aan uw rechterhand draagt. Bij ons dragen katholieken de trouwring links. Dat is een zeer interessante vraag die u daar stelt. Ik kan u daar zelfs op antwoorden, maar eerst dit. Juist over deze vraag zullen wij binnenkort een Europese enquête instellen... waarover u in het komende nummer van ons tijdschrift de bijzonderheden zult lezen. En die ons het antwoord gaat geven op een zeer... Interessant historisch probleem, dat van het dragen van de trouwring aan de linker of aan de rechterhand of van het dragen van de trouwring toekomt. Maar nu het antwoord op uw vraag. Wij in Brabant, beoosten de Schelde, dragen de trouwring rechts, terwijl men anderzijds in Vlaanderen, bewesten de Schelde, de trouwring links draagt. En dat hangt, naar het zich laat aanzien, samen met de grenzen van de bisdom. Dat is te zeggen dat men. In het ene bisdom de oudere Romeinse liturgie blijft volgen... en in het andere de nieuwere die daarvoor in de plaats werd gesteld. Dat is interessant. Dat is zeer interessant. Maar nu dat jij mij iets persoonlijks gevraagd hebt... ga ik op mijn beurt u iets persoonlijks vragen. Of liever, ik ga u iets zeggen. Op de weg hierheen hebben meneer Beerta en ik afgesproken... dat wij elkaar voortaan bij de voornaam willen noemen. Wij gaan dat ook doen. Jij heet Maarten. Ik heet Staaf. Maar nou, zonder dat Nederlandse je en jij. Want daar kunnen wij niet aan wennen. Dan zullen we elkaar maar Maarten en Jan noemen. Graag. Is het niet lastig om met Pieters samen te werken? Dat kan soms een probleem zijn. Waar ben jij ogenblik mee bezig? Met een studie van de kruiwagen. Ter voortzetting van mijn studie over de kar. En nu? Met de dorstvlegel en de zijs. Hm? Voor de Europese atlas. En nu ook met de trouwring voor een symposium. Dat lijkt me heel interessant. Dag Anton. Dag Staaf. Dag meneer Pieters. Dag Maarten. Hoe heet ik? <laughs> dag Staaf. Ja, juist. Zo wil ik het horen. Dag Jan. Uh, dag Maarten. Dag meneer Beerta.